4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Staatssecretaris Mark Harbers treedt waarschijnlijk af... vanwege de fouten die zijn gemaakt met de misdaadcijfers van asielzoekers. Hij wil vandaag nog in debat met de Tweede Kamer... voordat hij zijn conclusies trekt, zo zei hij. Hij zei erbij dat hij denkt dat het zijn laatste debat is. Vorige week werden cijfers gepresenteerd over misdrijven door asielzoekers. Daarbij leek het of verdenkingen van zware misdrijven waren weggemoffeld. Daarop kwam veel kritiek. Volgens Harbers hadden medewerkers van het ministerie al opgemerkt... dat de categorisering zou leiden tot vragen en opmerkingen... maar is daar niets mee gedaan. Het kabinet keurt iedere vorm van etnisch profileren af... dat zei minister Hoekstra in de Tweede Kamer... na aanleiding van berichten van RTL en Trouw. Die melden gisteren dat de Belastingdienst... mogelijk gegevens over de tweede nationaliteit van mensen... heeft gebruikt om te bepalen of toeslagen moesten worden ingetrokken. Volgens Hoekstra moet de Belastingdienst... bij het opsporen van fraude objectief zijn... en hoort het selecteren op basis van iemands nationaliteit daar niet bij. Bij een grote actie tegen Albanese drugsbenders in Limburg zijn tot nu toe 15 mensen opgepakt. Er worden invallen gedaan in ruim 20 panden in Geleen en omgeving. In de meeste daarvan zijn hennepkwekerijen gevonden. Burgemeester Cox van Sittard Geleen zei op een persconferentie dat er een slag is geslagen in de strijd tegen drugsbenders. En in Capelle in Zeeland is een Syriër aangehouden die wordt verdacht van terrorisme en oorlogsmisdrijven. Hij zou in Syrië commandant zijn geweest bij de rebellenbeweging Jabhat al-Nusra... die banden heeft met Al-Qaeda. De man van 47 woont sinds 2014 in Nederland... en heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, al dus het Openbaar Ministerie. De politie kwam hem op het spoor na een tip van de Duitse politie. En dan het weer. Het is bewolkt met in het oosten ook wat regen. Alleen in Zeeland mogelijk wat zon. Het is 13 graden op de Wadden tot 17 langs de oostgrens. Morgen in de loop van de dag geregeld zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt dan tussen de 14 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen met file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen vijf minuten oponthoud. En op de N246 Beverwijk richting Westrafdijk is het druk... tussen Noorddijk en de aansluiting met de N244 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Welkom bij ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo Race Dagen. Driven bij Max Verstappen. Zonnetje schijnt niet, maar dat is altijd een beetje het spreekwoord wat we hier in Zandvoort, ook in Zandvoort schijnt de zon, ook al zie je hem niet. Dat, uh, dat is een beetje de tekst, uh, die heb ik niet van mezelf, die heb ik van de burgemeester dus. Maar goed, uh, hij is wel van toepassing. Um, ja, we hebben natuurlijk het uh, verhaal van de aankondiging van de Formule 1 en uh, dat was afgelopen dinsdag dan begint dat natuurlijk op maandag al... dat je van de programmaleider een beetje te horen krijgt van... nou, het zou toch wel fijn zijn als we daar een beetje bij zijn. Kan jij... ja, ik, ik moet even kijken. Ik zit elke dinsdagochtend met, met mijn eigen werk... dat ik nog uh, iets met post moet rondlopen. Uh, dan blijkt dus dat je dan voor half tien... of tenminste, je had een mail moeten sturen om je te melden. Dan kom je hier om half tien... en ben je denk je op tijd om, om vanaf half tien... je keurig netjes te melden op het circuit. Dat... Uh, Ging dus niet helemaal uh, vlekkeloos. Hoewel de programmaleider weer zei dat het geen probleem was dat ik hier door kon lopen. Niet dus. De beveiliging dacht daar toch iets anders over. Maar toen moest ik even uh, handelend optreden. Uh, lichtelijk met de paniek. En bijna het stoom uit mijn oren. Heb ik me even tactisch teruggetrokken van de beveiliging. Want anders ben ik een onaangenaam mens. Want zo durf, uh, zo durf ik ook wel wat over mezelf uh, te zeggen. Maar na die telefoontjes van de media coördinator van het circuit. Was het uh, geen probleem meer. Toen gingen alle slagbomen open. En toen stond ik gewoon binnen bij het, uh, de Pedal Club. En uh, kon ik dus een aantal uh, dingetjes doen voor ZFM Zand. Uh, een ervan was dus een, een beetje een opgewonden commentaar vertellen van wat er zich. Ja, op dat moment plaatsvond. Het was het idee van we waren er wel bij. Maar ach, het was niet helemaal zoals we het zelf in ons hoofd hadden. En gelukkig hebben we dan toch nog ook de opnames van wat gesprekken die ik zelf heb opgenomen. En een van die gesprekken die ik heb opgenomen was van Robert van Overdijk. Hij was, of hij is, ik moet het goed zeggen. Hij is de directeur van het circuit, de algemeen directeur. En ook hij heeft natuurlijk ook zijn kant van het uh, verhaal uh, die hij wil toelichten. De algemeen directeur van het uh, circuit uh, Zandvoort, uh, Robert van Overdijk, staat ook naast me. Um, een paar weken terug was het nog een, een hele leuke uitspraak. Hè? We zitten in blessuretijd en we staan met 1-0 voor. Ja, nou, dat was ook zo. Ja. Uh, en ik heb natuurlijk de vraag al een aantal keer gekregen vandaag van joh, hoe moeilijk is het om je mond te houden als je al wel iets weet of, uh, en niks mag zeggen ja. of niks wil zeggen. Nou, tegen die uh, journalisten heb ik ook gezegd, ja, het is niet een kwestie van niet willen, ja. uh, maar vooral van niet mogen. En in alle oprechtheid ja. uh, is het afgelopen donderdag pas definitief. Uh, rondgekomen. En toen waren we dit natuurlijk al lang aan het voorbereiden, want je moet ja. iets. Uh, dus in, in dat geval, uh, in dit geval is dat ook gewoon echt zo geweest. Hè. Tot het laatste moment is het spannend geweest. Uh, en die blessuretijd, uh, helaas in tegenstelling tot vorige week, hebben, hebben, hebben we die overleefd. Ja, ja want uh, Lammers, die maakte dus ook al die vergelijking hè, van Ajax uh, tegen de Spurs. Je denkt dat je er bent en uh, dan zie je toch in de 96 e minuut die derde goal erin uh, gaan. Nou ja, weet je, wat, wat natuurlijk de afgelopen anderhalve week gewoon uh, heel duidelijk is geworden. Uh, iedereen wil als eerste het nieuws brengen. He, dus er worden bronnen geciteerd, anonieme bronnen, uh, dicht bij de, uh, het vuur, et cetera, et cetera. En ik heb altijd gezegd, en Jan ook, van joh, het is pas zo als wij het zeggen, of als de FOM het zegt. En tot die tijd, ja, is er niks. Uh, dus ja het is lastig. En van de andere kant zijn wij dus nu blij dat het gewoon ook uh, oud in the open uh, ja. is. Hè? Uh, het kost natuurlijk heel veel energie. Uh, en uh, vanaf nu kunnen we ons ook echt gaan richten op gewoon die organisatie voor het evenement volgend jaar. Uh, met alles wat erbij komt kijken, daar zien we met heel veel vertrouwen naar uit. En uh, het gaat natuurlijk gewoon één groot spektakel worden. Dat, uh, ja, als ik uh, de persconferentie al mag geloven, dan uh, is daar al een behoorlijk voorschot op genomen. Nou ja, kijk, het, het zou... Uh, die vragen krijgen we natuurlijk ook. Hè? van: joh, Een jaar is kort. Uh, maar dan gaan die mensen ervan uit dat we nu gaan beginnen. Dat uh, is natuurlijk niet zo. We zijn al maanden bezig. In de slipstream waren we nog aan het onderhandelen over de voorwaarden met de FOM. Mm -hmm. uh, maar natuurlijk zijn er al heel veel zaken opgestart. Of dat het nu gesprekken zijn met de gemeente. Of met de provincie. Uh, heel veel voorbereidingen lopen al. Uh, en nu voor ons zaak nu dit achter de rug is. En het duidelijk is in Nederland dat... Uh, dan gaan we gewoon uh, full force nu gewoon door met die voorbereidingen. En wij zijn gewoon keurig op tijd klaar volgend ja, jaar. Uh, dat, dat durf je dus gewoon nu al gewoon rustig te zeggen? Ja, natuurlijk. Kijk, ja. kijk uiteindelijk, uh, um, zo'n zo uh, uh, uh, Chase Carey komt hier niet op het podium staan en zet niet ergens een handtekening onder als hij niet onze plannen aan alle kanten heeft getoetst en laten doorrekenen wat het überhaupt mogelijk zou zijn. Ja. Uh, en daarvan heb ik gezegd, joh, wij geloven hierin. Dit is mogelijk. Het is een reële planning. Zit een goed team achter. Uh, we doen het natuurlijk niet alleen hè, als circuit. We doen het met Sportvibes. We doen het met TIG. Gewoon ervaren partijen binnen de branche. Uh, dus nee, zij hebben geen enkele twijfel dat het goed komt en wij al helemaal niet. Dat was even Robert van Overdijk, Maar voordat we straks het tweede gedeelte nog uitzenden. Want hij had het over de sportmarketing. En dat komt in het volgende gedeelte van het interview nog even voorbij. Kijk ik ook nu even naar buiten. Want op dit moment stellen zich de mensen op van het veld van de VIA WTCR. Want die gaan straks rijden. Het is inmiddels 13 over 4. En om vijf over half vijf zullen we waarschijnlijk ook niet mee gaan nemen aan het eind van deze wedstrijd uh, wat betreft uh, de einduitslag van uh, de VIA-WTCR, waar drie uh, Nederlanders in actie komen. Eén is uh, Nick Catsburg, de tweede is Niels Langeveld en de derde is Tom Cornel die, die, uh, die meedoen in dit uh, veld. Uh, daar, heb, uh, daar heeft Willem van Denzen het uitgebreid al over gehad. Uh, maar goed, wij uh, gaan uh, straks kijken hoe zich uh, dat een beetje gaat ontvouwen. Eh, misschien dat we straks uh, nog uh, Willem nog de uh, even bij kunnen halen dat hij nog zich even kan ontworstelen van de strijdgevoel. Nu eerst even een stuk uh, muziek en uh, dat uh, komt uh, van Captain Jack en the Race. Are you ready? dat uh, zeker opgaat uh, voor de deelnemers van de w VIA WTCR. Die, uh, die zijn uh, al uh, denk ik uh, klaar voor, de, voor deze wedstrijd. Want uh, daar zijn ze nu uh, zich bezig aan het opstellen. Nou, er is natuurlijk een hoop uh, gedoe over. En dat is echt, uh, als je uh, doorgewinterde zandvoorten bent en je bent een beetje een uh, voorstander van het uh, circuit en uh, van de Formule 1 wedstrijd, is dit al een gaapdiscussie? De infra. Want uh, daar uh, is een hoop over te doen. Uh, de landelijke media blazen het in mijn optiek erg op. Maar als ik dan ook mensen hoor van. Well, we gaan eens even kijken of we nog een filetje kunnen, kunnen spotten. Maar onze mediapartner van, van ZFM en Haarnieuws. die meldt toch dat er iets anders aan de hand is. Want de verwachte drukte naar het circuit van Zandvoort. is in verband met die Jumbo-race-dagen voorlopig nog wel uitgebleven. Uh, momenteel. Ik weet niet van wanneer dit bericht is. Maar in ieder geval, de staat volgens mij nu ook niet. Geen enkele filie in de buurt van Zandvoort. En bovendien hebben we dus net ook van Lana Lemmer zelf kunnen horen... dat er dus ook gewoon mensen zijn die met de fiets naar het circuit aan het komen. Dus er is dus al een begin dat er wellicht toch nog... misschien mensen volgend jaar toch besluiten om zo'n fietsje... van een welbekend merk in dieren te gaan meenemen nemen en dat ze dat dan hier gaan gebruiken om naar het circuit te komen. Uh, dat, dat is... Uh, dat schijnt dus wel aangeslagen te zijn. Uh, overigens zegt ook collega... Dimitri Walbeek van NH-nieuws dat het ongelooflijk is. En hij zegt, ik rijd net langs het circuit van Zandvoort. En ik weet niet wanneer dat is, of dat nou vandaag is of gisteren. Maar hij heeft helemaal bijna geen auto gezien, zo stelt hij. En overigens was er ook nog via Twitter was er ook nog iemand die een filmpje had gemaakt. En dat was midden op de zaterdag, dat weet ik dan weer wel. En dat was genomen op de Zandvoortslaan. Helemaal niks. Helemaal niks. Uh, je kon er een kanonskogel als er wat uh, eigenlijk in afschieten. Uh, uh, zo, uh, zo, zo stil was het daar. Uh, over die zand Maar goed, dat is uh, eventjes wat betreft uh, de, de file. Uh, en. De file, die dus eigenlijk helemaal geen file is. Dit is denk ik een bericht van zaterdag geweest. Maar als ik gewoon nu hier kijk, zie ik ook geen auto's vaststaan op de boulevard. Dus waar dat allemaal op gebaseerd is, dat zal spoedig wel uitgewezen worden. Nu kom ik toe aan het tweede gedeelte van het interview. Namelijk, ja, want ik had nog een gedeelte en dat was net wat ik al zei. Ik had dat eerste gedeelte, dat ging onder andere over de sportsmarketing. Daar sloot uh, Robert van Overdijk mee af. En dat was natuurlijk de logische vervolgvraag, want die sportsmarketing, die speelt natuurlijk wel een hele belangrijke rol in uh, de Formule 1. Nou had je het net uh, uh, ook over de sportsmarketing, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk bij zo'n evenement. Uh, het is ook uh, eigenlijk een giga-evenement, en daar moet je toch wel een hele goede sportsmarketingbureau uh, voor in, uh, in, de, in de arm nemen. Uh, ja. ja, natuurlijk is het een gigantisch evenement. Hè. Dus na WK, voetbal, de Olympische spelen, is dit het, het sportevenement wat wereldwijd de meeste kijkers trekt. Hè? Gemiddeld 450 miljoen per race wereldwijd. Uh, en ja, natuurlijk hebben wij gewoon heel veel bezoekers nodig om uh, dit hele feestje ook gewoon te kunnen bekostigen. Uh, maar gelukkig hebben we Max. Uh, dat is de extra factor? Uh, nou, dat, de, de, de, de, ik, denk, ik zal niet zeggen dat het de enige factor is, maar la, laten we helder zijn uh, zonder Max uh, uh, zou hier in Nederland daar natuurlijk niemand aan beginnen. Uh, dus dat geeft een enorme en met name door het hele concept te verbreden, dus niet alleen te richten op de race op zondag en de kwalificatie op zaterdag, maar het breder te trekken richting het strand met allerlei andere activiteiten, sportactiviteiten op het strand, DJ's, etcetera et cetera, zullen wij een vele bredere doelgroep gaan trekken dan alleen de autosportliefhebber. En dat is de rol eigenlijk ook van uh, een, een, ja, een sportmarketing? Uh... Nou, niet, niet, niet, niet per se. Ja, natuurlijk uh, is, is, is, is het hele marketingverhaal is een belangrijk onderdeel. Mm -hmm. En daar hebben Sportvibes en TIG gewoon heel veel ervaring in vanuit de evenementen die zij al eerder uh, hebben georganiseerd. Uh, dus ik denk dat dat binnen de club waarmee wij te organiseren, dat dat keurig vertegenwoordigd is. Ja, nou heb jij zelf ook een evenementenverleden? verleden? Uh, jazeker. Ja, zeker. Ja, ja, heb je die expertise ja, ja. misschien ook aangedragen in uh, dat opzicht? Nou, in dat proces? Nou, kijk, je moet je, je moet je eigen rol niet groter maken nee, dan okay, dat die goed. is. maar ik vraag het even. Snap ik, snap <laughs> ik. Uh, kijk, ik, uh, natuurlijk ben ik hierheen gekomen met een hele duidelijke opdracht en missie. Uh, en ja, dat heeft natuurlijk te maken met mijn, uh, met mijn vorige job. Mm -hmm. uh, betrokken geweest bij uh, Rolex uh, Grand Slam of Showjumping uh, Indoor Brabant. Uh, ATP Tennis Toernooi in Rosma, uh, heel veel grote dingen dance-events. Uh, maar dat hebben die jongens van TIG en Sportvisor, hebben die ervaring ook. En daarom maakt het dat wij met z'n drieën, denk ik, gewoon een hartstikke mooi team vormen om dit voor elkaar te gaan krijgen. Ja, hoe sta jij zelf als algemeen directeur er misschien volgend jaar uh, bij als het uh, daadwerkelijk zover is? Want uh, ja, uh, Chase Gary zegt, rond deze periode dan is het zover. Nou ja, uh, eens. Uh, nou, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat we dat ik volgend jaar zeker een paar grijze haar meer zal hebben. <lacht> uh, en deze periode ga ik ervan uit dat wij een fantastisch evenement achter de rug hebben. Uh, dat we een fantastisch jaar achter de rug hebben. Want weet je, het is niet alleen maar het evenement straks waar we heel veel lol aan gaan beleven. Het is natuurlijk ook al het afgelopen jaar de route er naartoe, Vandaag het moment om het te vieren. En ook het komend jaar in aanloop naar het evenement gaan wij met z'n allen zulke mooie dingen uh, meemaken. Daar kijk ik alleen maar naar uit. Hartelijk dank. graag je Ook leuk, zo'n uh, zo stukje muziek uh, wat we eigenlijk ook uh, gisteren hebben. Dat was volgens mij Alan Walker, die ook op uh, het lijstje stond van uh, Goedemorgen Zandvoort. Nou, als ik hier voorbij uh, Ben Zonneveld uh, zie komen... dan is het alweer een goedemiddags antwoord En uitgewaaid antwoord, uh, denk ik, uh, wat dat er gaat. Maar goed, uh, uh, de interviews die ik afgelopen dinsdag heb opgenomen... Uh, dat, uh, dat was uh, onder andere uh, over ja, wie heeft er uh, een uh, bepaalde kijk op uh, bepaalde zaken. En als er één iemand is die ook kijk op bepaalde zaken heeft... want hij is analist bij uh, Ziggo Sport voor de Formule 1. Dat is Robert Doornbos. Ja, uh, een van uh, de mensen... Eerst vroeger als Formule 3 rijder, onder andere en later ook natuurlijk uh, Formule 1 uh, en tegenwoordig analist bij Ziggo. We hebben hem wel eens ooit nog eens een keer heel snel opgepikt in de Formule 3. We waren geloof ik toen een van de eerste als lokale omroep destijds. Maar dat is al wel heel lang uh, geleden, Robert. Ja, dat was nog zwart-wit beeld volgens mij. <laughs> ja, 85 misschien wel. <laughs> nee, nee nou, nou, zo lang ook weer niet. Ja. 85 was ik uh, vier jaar oud. Dus uh, de Grand Prix heb ik hier niet gezien, de laatste. Ja. Uh, de, de eerstvolgende die gaat komen, die gaan we natuurlijk wel zien. En uh, die gaan we de komende twaalf maanden echt naartoe leven. Ja, uh, unieke, unieke dag, bijzondere dag. Ja, uh, hoe uniek? Nou, een jaar geleden dacht ik niet dat het echt mogelijk zou zijn. Uh, maar alles valt wel op zijn plek. Ook met de, met de, met de nieuwe eigenaar natuurlijk van de sport die inmiddels 2,5 jaar lang uh, aan het roeren is. Die, die, die, ja, die breder denkt dan, uh, dan wat de vorige uh, uh, groep deed. Uh, um, zien ook het effect wat Max heeft op de, en naast de maan. En dat is, dat is iets, iets heel bijzonders. Dat hij dat los kan maken voor de sport. In Duitsland hebben ze daar moeite mee. Met, met, met Wettel, die, is, die, is, die heeft meer titels achter zijn naam maar die is minder populair op een of andere manier. Dus ja, dat ze daarop inhaken, ik begrijp het wel. Ja, hij heeft dat, want Kerry die duidde daar een beetje eigenlijk op tijdens de persconferentie. Hij zegt ook tijdens die persconferentie van ja, op een gegeven moment zag ik twee en half jaar geleden, eigenlijk toen ik het roer overnam, al die fans ergens in het buitenland. En toen had hij zoiets van. Eigenlijk is het toch raar dat Nederland dan geen kampioen Ja, de grote eye-opener zeg maar, was Oostenrijk vorig jaar inderdaad. Dat hij zei, ja, 30.000 man euh, tussen 25.000 en 30.000 Oranje Zee. Ja, als die mensen acht uur bereid zijn om in de auto te zitten om dat uh, mee te maken en daar werden ze ook zwaar voor beloond met een uh, overwinning. overwinning en het Wilhelmus dat, uh, dat galmde, uh, ja, dan, dan doen, willen ze dat zeker in eigen land. En, en nou, dan gingen ze kijken, onderzoeken wat mogelijk is. En uh, ja, partijen als Heineken en Jumbo en uh, Pon en uh, echt de Nederlandse, uh, Volker Wessels, al die grote familiebedrijven die zeggen nou dat gaan we ondersteunen, hè? Wij, gaan, uh, wij gaan daar aan meedoen. En dat maakt, het, uh, dat maakt het ook al uniek, vind ik, de road to. Dat Iedereen gelijk vanaf dag 1 zei, dit moeten we doen. Dit voel, hiertoe voelen wij ons verplicht om dit, uh, om dit succes en momentum te pakken. Ja, um... Hoe zou je, kijk, want hij gaat, ja, de layout zal wel iets veranderen aan, uh, wat betreft het uh, circuit. Meer naar de eisen en de standaards zoals die uh, gelden voor de Formule 1. Maar denk je dat het dan toch nog even goed een uitdagend circuit gaat blijven in, uh, in dat opzicht? Ja, want de layout zelf gaat niet heel veel veranderen. Het is meer wat, wat, wat kleine aanpassingen voor de auto's. Uh, dat bijvoorbeeld breed genoeg is dat ze wel met z'n tweeën naast elkaar kunnen rijden. Um, de kombocht in het laatste, ja, de, hij is al vol gas met de Formule 1-auto. Hij wordt dan makkelijker vol gas, maar dan ook denkende aan mogelijke inhaalacties. Want als je iemand wil inhalen, moet je hem in bocht 1 doen hier. Uh, dus het heeft de karakteristieken van een... Uh... Ja, van een klassieker. Weet je, Suzuka is ook een klassieker. Dat is een circuit wat ongelooflijk snel is. Maar je weet, als je fout maakt, hang je hem in de muur. Dus je hebt dat straatste dus circuit dus spanningsgevoel. Van, ik mag geen fout maken. Ik moet op de limiet rijden, maar ik moet er tegenaan blijven zitten. Terwijl op, aan, aan Abu Dhabi, nou, dan moet je gewoon je best doen om dat ding plat te rijden. Zoveel uh, uh, run-off heb je. Hè? Dan kan je verremmen, kan je ernaast komen. Uh, dus dat, dat, dat is gewoon iets wat je in je gedachten moet... Uh, uh, ja, moet omzetten. Ja. Als jij over een jaar analist nog steeds bent bij Siggo uh, bij Sport, dan ga ja, ik er. De... Ja, ja, maar goed, we gaan er gewoon, gewoon even vanuit dat dat uh, wel het uh, geval is. Uh, hoe, hoe sta jij er dan hier in je eigen land bij? Als dat, uh, is roept dat een speciaal gevoel op? Olaf Mol zegt, ja, het is voor mij net uh, uh, zoiets als 1 uh, van de 21? Zolang de Formule 1 op TV is, dan uh, zou je het ook met mij moeten doen. Uh, <lacht> Laten we daarmee beginnen. Uh, en uh, daarnaast zou ik zeggen dat het voor mij persoonlijk niet heel veel verandert. Uh, ik, ik, ik kan me alleen inbeelden dat het voor Max bijzonderder is. Maar tegelijkertijd ook chaotischer. Dat je dus heel, heel het weekend uh, voor je thuisrace, uh, thuispubliek rijdt. Um, maar het is gewoon heel mooi dat hij er op de kalender is. En, uh, en uh, ik kijk er wel naar uit hoe de, hoe de coureurs uitstappen naar hun kwalificatierondje. Want ik verschat dat ze hier ergens in de hoge 1 minuut 10 uh, uit gaan komen, 1 minuut 12. Ja, en dan moet je dus een ruim een minuutje adem inhouden. Want dat is het wel. Het is hier wel in een Formule 1-auto op snelheid, met nieuwe banden, weinig brandstof. Ik denk dat er dan wel een heel veel adrenaline door je lijf giert. En qua spektakel? grote ogen bij de coureurs, omdat ze echt onder de indruk zijn van de snelheid en, uh, en vervolgens denken hoe gaan we hier in godsnaam morgen elkaar inhalen, maar dat is... Uh, uh, Jij ja, je, je verheugt die je er al wel of? Ja daar, daar, daar kan ik me wel op verheugen en uh, de komende twaalf maanden ook, want we gaan ook uh, ja, mensen klaarmaken voor dit avontuur met Heineken samen, leuke dingen bedenken, leuke campagnes, dus uh, ik, ik, ik heb er zin in. Dankjewel. Dankjewel. De song was dat van Boni M, terwijl het uh, geluid uh, van uh, de VIA uh, WTCR uh, bezig is. Ja. En Willem, jij uh, bent even op uh, de grit uh, geweest. Je hebt ook nog even wat, uh, wat informatie ingewonnen over uh, de klap van uh, Romy Monteiro. Want uh, ook daar uh, heb je nog, uh, nog wat over. Maar laten we eerst beginnen met die uh, VIA-WTCR. Want daar uh, was ook nog uh, wat, uh, wat je op uh, was gevallen hè, op het startveld. Op het startveld. Onder andere dat ik de grootste VIA-baas daarin de dat, rond onderzoek dus lopen. Jean Todt, Ook ja. aanwezig hier op uh, Zandvoort. Natuurlijk uh, voor de WTCR. CR, omdat het ook een ja, uh, VIA-evenement is. Maar tegelijkertijd zullen we ook een beetje in de ronde uh, kijken... van uh, wat is hier allemaal mogelijk met de Formule 1. Uh. Ja, ja. Uh, maar goed, daar zal uh, ter zijn de tijd nog wel wat uh, over naar buiten komen... over zijn aanwezigheid. Uh, kijk, want de grote, de grote meneer, uh, Chase Carey en Sean uh, Bredges... die waren afgelopen dinsdag al. Uh, en uh, nu even de VIA. Maar goed, uh, het maakt niet uit. Uh, de WTCR, heb je, is er nog, uh, nog, heb je nog iets opgevangen daar? Of... Uh nou ja, dat is de derde race natuurlijk. Het, ja. uh, de nieuwe leider in het uh, wereldkampioenschap, De winnaar van de vorige race. Esteban Curieri. Uh, ja. Maar ja, die gaat zo dadelijk. Uh, moet u toch wat verder naar achter uh, starten. Hij start vanaf de achtste of negende plaats. Hij heeft een mooie buurman. Uh, Nick uh, Katzenburg. Katzenburg geweest, ja. Ja. <laughs> Vooraan uh, zien we, En dat vind ik wel opmerkelijk. Het is een auto. We kennen het helemaal niet. Die, die komt uit China. Ja. Dat is de Lin. Uh, maar die ah. duwen een hoop geld in de autosport. Ik trek ook uh, goede coureurs aan. Op Pols staat uh, Chet ja, een topcoureur ook, maar uh, Andy uh, Prio en uh, Ivan Muller uh, zijn ook daar aanwezig. Nou, Prio kennen we vanuit uh, ja. de DTM hier, net als uh, Augusto Farfus, uh, om maar aan te geven dat het ooit zo dadelijk van start gaat, dat dat wel degelijk een topklasse uh, is. Laten we het zo zeggen, het zijn geen koekenbakkers. Die vind je hierin niet terug. Uh, nee, die vind je niet terug. <laughs> in deze klasse. Die nee, hebben we nee, gezien nee, eerder, nee. Maar dat waren debutanten. <laughs> sports, ja, ja, ja, de ja. Dames. ja. ja. Uh, Mooi bruggetje heb je geslagen. Naar de dames uh, van de ladies uh, GT. Want uh, daar is ook nog wat over de, te melden. Nou ja, we hebben gezien dat de race onder 70 car eindigt. Uh, vanwege die uh, klapper hier uh, het rechte op. Uh, einde Arie Luijndijk boos uit. Net mm. hoe je hem noemen wilt. Uh, met uh, daarbij betrokken Romiemont. En die is er uh, toch naar het ziekenhuis gebracht... om daar nog een uh, volledige check voor uh, ja, uit te Ja, doen. ik zie iemand met zijn en Die heet Ben Zonneveld. Ja, die wil ook uh, nog wat zeggen. Nou welkom, <laughs> maar uiteindelijk ben ik uh, bij de prijzersrijd geweest van de, de dames. En ja. daar werd goed bericht over Romy verteld. Er is uh, uh, ja Klapper geweest, nu het is overmorgen. Zij is daar heel goed uitgekomen. Oh, dat is, ja, dat is het nieuws. Dus ja, dus meer uh, checken. Ja, uh, even ja naar maar de, uh, niet ernstig. Maar ja, wel uh, even, uh, even checken of het allemaal goed is. Ja, uh, we hadden het al eerder over, maar daar komen we straks nog wel even op terug, hoe dat met die dames is verlopen wat prestaties betreft. Verder nog iets bijzonders nog te melden? Nou ja, op zo'n crit loop natuurlijk van alles en nog wat rond. En ik kom onder andere de Nederlandse topskier Martin Meijers tegen Ja, ik ken hem nog, ja. En die liepen daar ook nog even gewoon vrolijk. Hij is uiteraard geïnteresseerd in autosport. Hij doet ook een snelheid, maar op een andere manier. Maar ja, dat... hij heeft ook een van de sponsoren van hem. Anders姿... Jij hebt ook een verleden met skis. Met, met ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. wilde een... Eh, er zijn sommige mensen die jou eh, hebben eens vergelijken met Frans Klammer. Ja, nou, dat verhaal uh, laat ja, ik liever de vertellen. Uh, terwijl ik denk van, wat hoor ik nu? Maar dat is inderdaad het hele veld uh, van de VIA-WTCR die uh, bezig is met zo'n opwarmeronde. Want uh, die moeten zo dadelijk uh, vertrekken voor de, voor de derde race. Ja, wat, uh, wat wil jij? Nou ja, we uh, zijn uh, redelijk uh, naar vijven toe. Ja. En uh, dat betekent niet dat we afzenden nu, maar toch. Ja. Iedereen die hier aan mede hebt, bedankt. Ja, nou, we zijn nog niet helemaal klaar. Want ik heb nog, uh, nog een, uh, nog een ah, aantal... Ik moet even een rondje lopen, ja. Ja, ja, ja dat begrijp ik. Uh, ik, uh, ik uh, nog even over, nog over die ladies GT. Want we ik zei al... Uh, dat uh, jij het, de, de medische status... had je, van, uh, ja. van, had je er mee gekregen. Okay, uh, maar het is weer een schaatsenrijdster die weer uh, het, uh, het in de vingertjes heeft. Vorig jaar hadden we Kaleine achtergeven. Vorig jaar zat je er ook al achteraan. Ja, en nu raad. hebben we Antoinette uh, de jongen... Die, uh, die die, dus Jack Ordy, die, die zal wel straks daar bij die Jumbo ook staan. Uh, ja, die neerstaan. is al aan het, aan het, aan het kijken. Dus, dus die, die zit nu al volgens mij al te polsen... wie die volgend jaar in die auto moet, moet gaan neerzetten. Dus, uh, dus wat dat er gaat... Ja, ongetwijfeld zal hij weer een keuze moeten maken. Dat denk ik ook, ja. Maar goed. Uh, maar goed, de uh, laatste race, hè? Ja, nu? nou ja, goed. Dit, dit, dit is, uh, is dit de laatste race? Ja, dit is de laatste race voor vandaag. Uh, ik uh, dank jullie in ieder geval. Ja, ja want, ook, uh, want, bedankt, ja. Ja, want, want uh, ik ik heb ook nog, nog wat, wat openstaande als het gaat om de nodige interviews. Ik moet er ook opletten, want de batterij van dat ding is ook al bijna leeg. Dus uh, <laughs> laat ik eerst even beginnen met de, de man die de podcast maakt bij de NOS: de Autosport Podcast van de Formule 1. Dat doet hij samen met Jan Lammers en met een dame in het gezelschap Amber Bransen. Dat, uh, dat zijn er drie. En Louis Dekker is de derde. En met hem had ik ook even een gesprek. En dat ging dus uiteraard over die podcast. Een van de mensen die. Die, uh, verantwoordelijk is, en eigenlijk is het ook gewoon een collega van me... Uh, is Louis Dekker. Uh, want uh, ze maken samen met uh, Anne Bransen en met Jan Lammers... maakt hij ook de NOS-podcast. Dus ik uh, Moet zeggen, het is een vermakelijk uh, verhaal... maar er worden ook serieuze noten gekraakt. En champagneflessen geopend, je dag te vroeg. Ja, je ja. moet wel eens wat, hè? Ja. Um, even over die podcast, hè, want uh, toch is daar, zijn mijn vragen erover. Gaat uh, dit uh, verhaal ook straks nog een rol spelen... In die podcast? Natuurlijk. En dat doet het eigenlijk al sinds aflevering 1. Jan wil nooit over Zandvoort praten. En die zegt min of meer, je moet een broedende kip niet lastigvallen. Ja. Maar ja. Dat is natuurlijk een beetje gek, hè? Ja. Als je de potentieel sportief directeur al maanden geleden in de uitzending hebt... die gaat het niet over Zandvoort hebben. Ja. Dus het was wel mooi. Het werd na iedere Grand Prix, als we op maandag met die podcast zitten in een opname... het werd iedere keer iets concreter. Tot ja. deze week, laten we zeggen, de, de kurk nog op de champagnefles zat... en we hem er maar gewoon zelf af hebben gemept. Ja? Ja. Dat is een beetje een running gag geworden eigenlijk. Ja, alleen Jan wou niet drinken gisteren uit mijn kartonnetje. <laughs> <laughs> en gelijk had hij. Ja, ja. Um, uh... Als het even gaat over de podcast zelf. Want er worden serieuze noten ook toch ingekraakt. Ja, maar het leuke van een podcast. Op maandag bij, bij de NOS. Is dat je niet meer hoeft te luisteren naar een zender. En dat je niet meer hoeft te denken. oh Hou ik van voetbal, hou ik van Formule 1. Hou ik van handbal, hou ik van schaken. Nee, je, je klikt hem aan of je doet het niet. En dat betekent ook dat wij hele andere dingen kunnen zeggen. Want als ik op zondagmiddag uh, begin te praten over het DRS systeem. Ja. Dan snap denk ik 9 van de 10 luisteraars niet waar ik het over heb is er op dat moment dan ook nog een doelpunt dan ben ik nog de klos want dan kan ik het niet uitleggen ook want dan moet ik meteen naar de Galgenwaard schakelen en op maandag heb je daar geen last van je weet dat mensen die op maandag op die podcast klikken of op dinsdag of op woensdag want je, je klikt wanneer je wil die, die weten dat allemaal wel dus je kunt wat dieper en je kunt ook wat kritischer en je kunt ook wat meer zeggen over dingen die op zondag ondersneeuwen waarom? Waar leed jij eigenlijk op uh, tijdens zo'n weekend en wat neem je dan mee tijdens die podcast? Ja, weet je, ik probeer zoveel mogelijk bij de Grand Prix te zijn uh, en als ik op zondagmiddag in Hilversum moet zijn, ben ik natuurlijk niet bij de Grand Prix, ja. maar meestal wel op donderdag, vrijdag en zaterdag en daar snuif je zoveel op dat je automatisch veel beter weet waar je het over hebt op zondag. Uh, ik, ik rende ook vaak het circuit niet omdat ik zo'n snelle renner ben. Ja draver ben. Uh, maar je hebt dan een beeld van een circuit en dat helpt mij heel erg. Als ik op vrijdagavond een rondje circuit loop, dan weet ik op zondag veel sneller waar iets gebeurt. Omdat je het in je hoofd voor je ziet. Dus, dus ik neem vooral uh, heel veel dingen mee die ik eigenlijk onbewust opsnuif. Oké. Okay. Um, nog even één uh, ding. Uh, en dat is uh, van, uh, van... Je bent wat, uh, de wat meer kritische uh, volger van het uh, Formule 1 uh, verhaal. Ja, ach, weet je, het belangrijke is daarbij te beseffen dat ik hier ook gewoon, toen ik zes of zeven was, met mijn vader naartoe ben gegaan, ja. voor de lol. Uh, en Jan zag duwen met, met zijn Renault 5 Turbo. Ja. Uh, dus daar zit de basis en dat je het een beetje kritisch bekijkt. Ja, als de een positief is, moet de ander altijd een beetje de andere kant van de balans gaan. Goed, goed, goed, zoiets. Dankjewel. Ja. Duitsland heel populair in de jaren 80. Uh de een was nogal een beetje zongebruind. En die andere, geloof ik ook. Modern Talking. Komt uit het bizarre platenvakje van uh, Coor Draaier. Daar komt hij vandaan. Dus <laughs> ik zeg het er maar even bij. Dus. En als je mensen denken: van uh, ja, dit hebben we toch uh, al eerder gehoord. Ja, dat klopt. Zaterdagmorgen toen was dit uh, ook al in dezelfde volgorde. Dat we dit ook aan het draaien was. Um, en ik zie ook in het draaiboek staan. Als Jan Lammers uh, geweest is uh, gisteren. Dan zal hij. En dan zou hier nu weer. Zijn, dan zegt hij, dat had ik toch zaterdag ook al gehoord? Jazeker, dat, dat, dat heb ik net verteld. Uh, maar goed, uh, hij is er nu niet. Maar ik heb wel nog een, uh, nog een gesprek met hem opgenomen afgelopen dinsdag. Ook over de komende Formule 1-race hier op het uh, circuit Zandvoort. En natuurlijk uh, gaat het er uh, bij hem natuurlijk om... Hoe hij dat straks uh, verder gaat uh, vormgeven. Uh, nou ja, hij zal dat niet vormgeven. Maar hij zal wel het grotendeels het, uh, het communicatiekanaal naar buiten toe zijn. En dat uh, heeft hij uh, dinsdag ook met verven gedaan. En dat getuigt ook met dit gesprek. Daar staan we dan. Ja, daar staan we dan. Ja, want uh, ja, ik bedoel, uh, het, is, het is nu een feit. Ja, het is een feit. Uh, het, is, het is de start van iets. Uh, wat wat uh, natuurlijk allemaal moet gaan gebeuren. Dus uh, het mooie is dat... Uh, het dit is, die aankondiging is gewoon door een enorm stuk uh, ambitie en enthousiasme tot stand gekomen. En nu is de volgende ambitie om gewoon te zorgen dat, uh, dat we gewoon iets heel moois neer gaan zetten. Nou ken ik jou als een positief ingesteld mens. Uh, zijn er, denk je, uh, on, ja, dat er nog wat hobbels genomen moeten worden? Nou ja, je moet helemaal niets onderschatten. Dus, dus uh, je moet alles aanpakken. Je moet gaan zorgen dat, uh, dat, dat het eigenlijk uh, zo aangenaam mogelijk is voor iedereen. Ja. En Natuurlijk zijn we heel trots dat uh, de gemeente Zandvoort... Uh, gewoon ja, unaniem voorgestemd heeft. Ook een partij is GroenLinks. Ja. Nou, dat is geweldig. Het was een enorm dilemma voor zo'n partij. Maar dat schept ook wel een stukje verantwoording voor ons... dat wij maximaal ons best doen... om gewoon ook de Groenste Grand Prix op de kalender voor elkaar te krijgen. Ja, hoe belangrijk is dat? Ja, heel belangrijk. Hè. Ja. Dus, dus de, de, de, nogmaals, de aankondiging is er gekomen... vanuit een stukje enthousiasme en ambitie. Maar nu willen we ook gewoon het evenement... vanuit diezelfde ambitie en enthousiasme... gewoon tot een prachtig resultaat brengen. Ja, nou, nou ben jij dus de directeur sportief vanaf vandaag... Uh -huh. Wat houdt dat in? Ga jij dan ook echt het proces er naartoe begeleiden? Nee hoor, alle posten zijn ingevuld. Kijk, ik heb een soort van in de functie tussen zeg maar het circuit en FOM en, en mezelf. Dus daar waar ik nuttig bij kan dragen, zal ik dat doen. Ik zal de pers te woord staan, eh, omdat dat toch één iemand moet doen. Eh, dus dus ja, wat dat betreft, eh, het woordvoerdersgedeelte zal een belangrijk deel zijn. En daarnaast gewoon eh, zorgen dat eh, sport eh, moet verbroederend zijn. En daar zal ik ook maximaal mee bijdragen. Ja, nou was je 35 jaar geleden voor de NOS-verslaggever en commentator van, uh, van die wedstrijd. Dat is toch ook wel een, een, uh, ja, iets, iets wat, wat, wat terugkomt, denk ik. Ja, 35 jaar geleden was ik ook Formule 1 coureur. Dus, ja, dus ook dat. Dus het kan, het kan gek lopen. Het, het is heel leuk, want, want ik vroeg me net af tijdens de vele interviews, dat, dat zelf heb ik nog een record-comeback-tijd na 10 jaar teruggekomen in de Formule 1. Maar volgens mij maakt Sandvoort hier ook een record-comeback. Volgens mij zijn er geen faciliteiten die na 35 jaar ook weer een Grand Prix hebben. Ja, hoe, hoe sta jij er volgend jaar, denk je, bij rond deze tijd? Nou ja, gewoon als heel klein schakeltje in dit uh, grote radar. Uh, want er zit natuurlijk een enorm dreamteam achter. Mm. Uh, je moet je voorstellen dat, dat hier natuurlijk allerlei uh, functies ingevuld moeten worden. Uh, we hebben natuurlijk hier het circuit met al zijn werknemers. Maar daarnaast uh, met, met alle partners uh, van, van uh, Sportswipes en Tiksport en uh, noem maar op. Uh, daar zitten natuurlijk uh, enorme uh, ja, gangmakers achter. Uh, want je moet natuurlijk. Uh, juridisch en economisch en financieel moet je dat allemaal op een verantwoorde manier invullen. Dus er is enorm hard gewerkt. En wij zijn dan degene die even op het podium mogen staan. Maar uh, ja, dat is uh, zeg maar net als een ijsberg uh, tipje. Ja, ik haal ook nog één klein onderdeel eruit. Hè. Dat was uh, ook het onderdeel passie. Waar bijvoorbeeld ook Chase Carey op, uh, in heeft uh, gezoomd tijdens de persconferentie. Dat merk ik ook heel sterk. Uh, met ook dit verhaal wat je net zegt. Hè. Een heel team wat gepassioneerd bezig is om dit tot een groot succes uh, te maken. Ja, dat doet mij eigenlijk altijd aan twee uitspraken van Enzo Ferrari denken. In de eerste plaats de aandacht van de media is een compliment voor je werk. Dus ik vind het geweldig dat Bernard en, en, en zijn partners op, op deze manier gewoon beloond worden met deze aandacht. En daarnaast een andere uitspraak is gewoon nothing beats enthusiasm. En nou ja goed, wat rood is voor Ferrari is oranje voor Nederland. En dat enthousiasme wat je hier ziet, ja dat is unbeatable. Goed, dankjewel. Dankjewel. Ja. <Conanstube> Max, Max, Max, super Max, Max, super super Max, Max, Sicherux, Max, super ma Max, Max, super super Max, Max, Max, super Max, Max. Ik mis geen race, heb scheidt aan mijn centen. Ik zie Max zijn mooiste momenten. Hij is de king van Barcelona. Rijdt alles zoek van spa tot Monza. Van de, de Pet Shop Boys uh, waren dit de Pitstop Boys. Uh, ik leek, het leek wel of het uh, de Gebroeders Co waren. Maar goed, uh, die hebben het over Supermax. Uh, de uitzending zit erop. We gaan eerst even een rijtje mensen danken. Natuurlijk uh, Gerry Rutte voor de redactie, Leon van S. Van harte, beterschap. Namens ons allemaal en Ben Zonneveld. Want uh, dat waren de mensen voor uh, de productie uh, die dit hebben uh, geregeld hebben. Dank aan Hospitality, Circuit Zandvoort, Circuit Zandvoort zelf en natuurlijk Jumbo. En aan uh, deze uitzending hebben we meegewerkt. Marcus Van Dam, Martijn Luiten, Max Luiten. Ja, het is in de naam. Gerloogman, Willem van Denzen. Want uh, die zal ongetwijfeld hier. Uh, hij loopt er nog, inderdaad. Uh, koorddraaier. Top, jongen. Dat je nog even heel snel. Uh, nog even wat uh, hebt uh, kunnen regelen. Wat uh, betreft uh, de muziek: Irene de Jager. Thomas de Jong. Joop van Es, Dolly Tempier, Sandra Lisseberg. Uh, natuurlijk mijn techneut voor vandaag: Henry van Vurstenberg. Of Henry. Henry Vurstenberg. Ja, ja, het staat hier zo. Uh, maar goed. Uh, Gerloogman, uiteraard. Erik Goossens, Marco Frank. Uh, Bastiaan Torenent. Walter Sans. En dan heb ik eigenlijk alles wel gehad. En ikzelf natuurlijk in kluis. Eén nummer nog draait tot aan het nieuws van vijf uur. En dat moet dan zijn de gebroeders Rossig.